11 uur. Watermogen moet met het RWS Journaal. De kapitein van een van de twee schepen die in 2012 in Hongkong op elkaar voeren, is door een jury schuldig bevonden aan meervoudige doodslag. Bij de scheepsramp kwamen 39 mensen om. Een veerboot botste voor de kust van het eiland Lama op een ander passagiersschip met ruim 120 opvarenden aan boord. Het passagiersschip zonk. Na de botsing gaf de veerboot geen hulp aan opvarenden van het zinkende schip. De kapitein zou snel naar de kant willen varen... omdat ook zijn schip dreigde te zinken. De jury deed er vier dagen over om tot een oordeel te komen. Bij een brand in Diepenheim in Twente is asbest vrijgekomen... en in de voortuinen van twaalf huizen terechtgekomen. Bewoners mogen voorlopig hun huis niet uit. Mogelijk kunnen ze later onder begeleiding van de brandweer wel naar buiten. Bij de brand zijn meerdere panden verwoest...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 Reddingswerkers doen in Nieuw-Zeeland een laatste poging om zo'n 90 gestrande walvissen terug de zee in te drijven. Een groep van in totaal 200 walvissen is aan de noordwestkust van het Zuidereiland in een vaak met ondiep water gezwommen. De helft is al doodgegaan, in de meeste gevallen door stress. Volgens de reddingswerkers hebben ze nog één kans om met hoogwater de dieren in diep water te krijgen. Lukt dat niet, dan worden de walvissen afgemaakt. In Nieuw-Zeeland zijn in zeker tien jaar niet zoveel walvissen gestrand als nu. Het weer nog geregeld zon, maar in het zuiden kan motregen vallen. Het wordt ongeveer 10 graden. Ook morgen op de meeste plekken geregeld zon. En dan 5 tot 9 graden. Dit was het NWS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, oudere partij Noord-Holland, hè? Oudere partij... oudere Noord-Holland. Maar... Ja, ja, ja. Dat is een aparte partij. Of dat is dat dus, een samenvalt? Dat is een van de eerste echte alleen provinciale partijen. Uh, Oké. Okay. Hoe moet ik dat interpreteren? Ja. Eerste... Nou, we hebben natuurlijk in, uh, in de in provinciale staten veel landelijke partijen. Ja. Uh, en we hebben het over provinciale verkiezingen, en dan is het al aardig op het moment dat je dan ook een provinciaal georganiseerde onafhankelijke partij bent, dus niet landelijk.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 En dat deed ik dan even ten nadere explicatie in de commissie, Statencommissies Ruimte en Milieu en Mobiliteit en Wonen. Oké, okay, als je ja. kijkt naar de huidige Provinciale Staten, de Oudere Partij Noord-Holland, hoeveel zetels heeft hij dan? Wij hebben wel geteld, één zetel. Eén zetel. Oké. Okay. Ja. En de bedoeling is dat jullie jullie, willen jullie natuurlijk graag behouden uiteraard. O, Sterker nog, we willen meer hebben, denk ik. Wij, wij, <laughs> hebben, wij hebben onze. onze, onze uh,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 Bijvoorbeeld, alle, alle zorgtaken. Die, die zaten voor een heel belangrijk deel bij de provincie in het verleden. Jeugdzorg, om met name. om ook, ook maar eens iets te noemen. En die gaan. en zijn intussen allemaal gegaan naar de gemeente. En uh, ja, dat betekent dat uh, uh, er wat betreft.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 Alkens is daar wel allerlei discussie over. Van is het maatschappelijk nut wel zo groot dat de maatschappelijke uitgaven voor met name die hoogwaardig openbaar vervoerlijnen, dat dat dan bilkt. Mm -hmm. uh, maar goed, dat gebeurt wel. En dat zijn dus allemaal dingen die, uh, ja, die de mensen vaak dagelijks gebruiken. Ja.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 Ik kan er nog een, een voorbeeld van noemen, uh, zeer ten voordelen van gemeenten. Het is nog niet zo lang geleden dat bijvoorbeeld heel veel gemeenten uh, bedrijfsterrein in voorbereiding hadden. Dat bleek uiteindelijk uh, bij onderzoek een zodanig overcapaciteit te hebben dat, uh, ja, dat, dat het nooit zou kunnen uitkomen dat das, dat hele grote financiële risico's zou gaan opleveren voor gemeenten. Nou, daar kan de provincie goed.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 verband bestaat met Bloemendal... en waarom niet meteen ook de provincie daarin te betrekken? Nee, nou kijk... Of het is wordt duidelijk. het te groot? Nou, nee, waar het om gaat is dat we hebben besloten dat de zorgtaken naar de gemeente toe gaan, maar het is inderdaad zo, dat is geen eenvoudige problematiek, in de tijd toen de provincie daarover ging weet ik dat ook de provincie dat niet volledig onder controle had, omdat het zo'n groot en breed veld is, dus dan kun je niet van gemeenten verwachten dat het daar ineens goed gaat, ongeacht de grootte van de gemeente, je hebt zeg maar om een, om een goede apparaat op de been te kunnen houden, hebt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 Ik hoop dat de mensen goed gedrongen zijn van het nut om uh, te gaan stemmen. En gebruik te maken van de mogelijkheid om op provinciale partijen te stemmen. Ik denk dat het een heel goede, goed. een goede afsluiter gaat worden. Ja, nou zeker. Bedankt Bruno Bouwer-Wilson voor je aanwezigheid hier. Nou, graag. Uh, namens de oudere partij Noord-Holland. Graag gedaan. En, uh...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 Echt Ontstaan als een initiatief van ons van de VVV, um, altijd een beetje Zandvoort. Zandvoort. ja, ja klopt. Het ik is... wil bij zeggen oh ja, sorry, dat, is zo, dat is zo logisch voor mij. Ja, ja. ja VV is namelijk niet, uh, het is niet iets landelijks. Ja, natuurlijk, wel het merk en, maar het is eigenlijk een beetje een franchise-idee. Dus wij zijn echt wel zelfstandig uh... ja, we staan, toch heel lang? Ja, ja, ja, zeker. Ik denk bijna 130 jaar, dus uh... ja. maar um, dat terzijde, um...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 Het, het is niet uh, zo gezegd dat je... Ja, een beetje out of the box denken. Ja, ja. Maar ja, en natuurlijk de wat meer voor de hand liggende... pannenkoekrestaurants, Heel enthousiast en actief. Centerparks heeft elke dag hele leuke activiteiten. Uh, maar ook... Uh,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 dus dat, en die wordt vrijdag geïnstalleerd. Echt vlak voor de week. Want ja, het is echt de week waar waarin... In de uh, in het raadhuis? Op, ja, op het ja. raadhuis. Nou, ik wil zeggen door de burgemeester. Dat is dan in dit geval niet zo. Maar uh, door de eerste vervanger, uh, door de wethouder Gerard Kuipers... wordt uh, hij uh, vrijdagmiddag geïnstalleerd. Ja. Wat leuk. Ja, hartstikke en leuk. leuk ja, ja, ja. ja, En hij mag ook de week openen op zaterdagochtend. Samen ook weer met de wethouder. En hij uh, zal op, uh, op, op bepaalde uh, activiteiten acte de présence geven.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 en uh, nou ja, daar geven daar een tipje van een sluier van wat zij altijd uh, allemaal doen. Uh, verder hebben we ook een anti-slip-demo op zaterdag. Nou, hoe stoer kan je het hebben? Nee, dus uh, op ja. het circuit. Nee, nee, sorry. Dat is dan gewoon uh, bij slotenmakers En mogen de kinderen mee uh, in, uh, in de auto uh, om te ervaren hoe dat is. Dat is nou, wel echt. Dat ook wat Dat is. <laughs> ja, dat is, dat is wel. Mooi, ja, het is ook echt heel erg leuk. Ze doen ook. <lacht> Ze doen echt altijd uh, enthousiast. Uh, ja. enthousiast mee, dus dat is ook heel erg ja, leuk. leuk ja. Dan hebben we op zondag, sportieve zondag, uh, met een MTB-kliniek, met een freestyle voetbal maar ook uh, op het Raadhuisplein uh, Pebble Tour, die hebben we vorig jaar ook voor het, uh, hebben die voor het eerst gehad. Hartstikke leuke voorstellingen voor kinderen. Uh, maar ook kinderyoga, paardrijden...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 ja, de, de Vossenjacht uh, gedaan door de, de vrijwilligers van de Stichting Vierdaagse.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 uh, ook weer Kids Dive Camp, uh, paardrijden, watercames uh, en heel erg leuk, vind ik zelf altijd wij organiseren de bunkerwandeling weer uh, en aansluitend uh, dit jaar uh, met een pannenkoekje bij het, uh, het uh, pannenkoekrestaurant in Duinrand, dus ja. daarin uh, kunnen we uh, ook, uh, ja okay. precies uh, dan gaan we naar Vieze Vrijdag altijd een van mijn favorieten, blijft natuurlijk <lacht> gewoon leuk, uh, alleen al door, door de naam nou ja, onder andere, pannenkoeken eten met je handen natuurlijk, ja dat hoort op Vieze Vrijdag en zo zijn er nog wel meer leuke uh,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 Uh, misschien wel de klap, klap, het klapstuk van de week. Uh, krijgen we Nienke van Zeppelin. Van Zeppelin Tour. Zij gaat een optreden verzorgen in Centerparks. En waar de kinderen lekker mee kunnen dansen en zingen. En daarna uh, zelfs nog even met haar op de foto kunnen. handtekening kunnen krijgen. En uh, nou ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat jullie me aankijken. Nienke. Maar geloof me. <lacht> als je in die leeftijdscategorie zit. Dan is het Nienke. <lacht> dan, dan ben je positief verbaasd. Over het feit dat zij okay. uh, daarbij aanwezig is. Dit is dus is. eigenlijk voor kinderen. Van welke leeftijd? Nee. Ja, um, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat voor een type kind is het. Wij, bijvoorbeeld, uh, wij, wij richten ons op de basisschool. Mm -hmm. um, en natuurlijk kan ik me voorstellen dat voor een, een kind van twee niet alles geschikt is. Maar ja, daarentegen is de voorleesmiddag weer heel erg ja. leuk. Dus ja, um, je kan eigenlijk zelf wel eventjes kijken van waarvan zou mijn kind denken, nou daar kan ja, ik uh, precies, maar. Het is, heb je dan een ja, ja, nou, dan je ja het precies, wel. ja, voor, voor duiken kan je maar natuurlijk. Dat is niet moet je aan, acht jaar zijn, geloof ja, niet ik. is uh, aan een maximum leeftijd gebonden? Ja, en nee. Uh, je, je kijkt dat even per moest ja, je mag ook niet meer meedoen in ieder geval. Ik, ik mag niet meer meedoen, mee. nee, nee. oh. helaas. Ja. <laughs> ik probeer wel altijd gewoon bij die anti-slip te zeggen: van, ja, maar dit kind durft echt niet alleen. Dus ik moet ja. eventjes mee. Dus ja, ja, ja. Belinda ook dat is nog een idee. <laughs> maar nee, het is, uh, ja, voor, we richten ons op basisschoolkinderen, ja, laat ik het zo zeggen. Okay. Dat is ook daar, die hebben ook voorjaarsvakantie jaren, 12. Ja. Dan, uh, precies. ja Precies.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 Alles wat ze kopen gaat op die kaart. Hè? Dat, dat nee, zo... nee, sorry. De, ja? de, de kaart is... Um, be, daar staan echt tien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 Nagaan. Ik ben er nog nooit geweest. Nog nooit? Schande. Ja, ik ik, ik, ik, ja, ik zie het Zandvoorten ja. Ja. Maar betekent dat dat je ook niet kan herinneren van uh, de Camina Burana op de boulevard? Absoluut niet. Absoluut niet! Nee, ja, nou, dan ont... ben je de eerste Zandvoorten die ja. ik dat hoor ja, zeggen. Ja, dat, daar ben ik wel bij geweest. Dat was fantastisch. Dat ja. het dat dat ja. zijn we, daar zijn we ooit 15 jaar geleden mee begonnen. En ja. uh, dat was een spektakel. Was maar met het hele. Ja. Daar ja, ben ik niet bij geweest, maar ik heb het gezien. Je hebt er vast wel het een en ander ja, over moeten ja, ja, ja, we dat een keer overdoen. Nee nee, nee, nee, nee. Ik ga het meteen de kop indrukken. Want dat Waarom? was te, te groot en te duur. Nou, dat is, dat is het nog niet. Het was ook geweldig. Maar eh, daar hebben een aantal mensen zoveel geld eh, privé ingestopt. gestopt. Dat, dat, nee, dat, dat risico gaan we niet meer lopen. Toch zijn dat de eh, nee. happeningen? Dat zijn de happeningen. Maar ik ben de penningmeester.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 Venemaplein gestaan. Want dat ja. moet je eens weten, want het is dan nu even niet over de kerkplein wil zetten, ja. maar hoeveel metingen er verricht zijn door de verzekeringsmaatschappij of het dak het allemaal wel kon dragen. Ja. Dat soort dingen krijg je dan. Dat, ja, dat, je krijgt met al dat soort dingen. Kom je allemaal... Uh, ja. Ja. To, toch heeft dat, dat soort voorstellingen een enorme impact Ja, men Mike heeft het, in het er nog over. Ja. Een keer in een Schots dorpje heeft opgetreden ja. Ja. waar ongeveer ook 30.000 mensen waren. Ja. Terwijl het dorpje uit 1500 man bestond. Dat dorpje heeft nu... 20 jaar later, nog alle profijt van dat concert. Ja, oh, dat dus dus geloof ik. Ja, ik. Michael Olfie, dat slaat wel weer aan bij mij. Maar ja, goed. Ja, ja, dat. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar als je tegen Zandvoort zegt: Camino Burana Boulevard, ja, Millennium Concert, dan. En ja, oh, net wat hij zegt: dan. Weer, weer. Ja, maar dit, dat gaan weer, we dus niet doen. Ja. Nee, nee, ik heb we we toch echt... wel enige kennis aan van Zandvoort's historie. Maar dit, <laughs> ja. Ja, dat, is een, dat is een stukje. Uh, ja, wel, uh, dat is een gebrek hoor. Of, dat moet geupgrade worden. Absoluut, ja, absoluut. Ik heb het zien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 Diversiteit en kwaliteit, dat staat bij ons heel hoog in het vaandel. Ja, zoals je, dat, je uh, favoriete uh, opera's en operettes wil horen, dan is het morgen. Uh, dan is uh, morgen in de Protestantse kerk op het kerkplein. Om drie uur begint het concert. Half drie is de kerk open. Neem je eigen kussentje mee, want de kussentjes zijn gauw vergeven. Uh, ja. Ja, ook... En dan uh, Dus dat uh, ja. En de we zitten nou niet zo comfortabel deze. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar er liggen inderdaad wel kussens. Maar uh, ik Beperf. zeg altijd van neem toch echt lekker zelf. Even je kussentje mee, dan weet je zeker dat kleine je. Kleine moeite kost ja, niks. Ja, toch? Zo zwaar pasie. zijn die dingen niet. Ja, voor vijf euro per persoon is dat toch wel te doen, denk ik. Heb is een programmaboekje voor en met ja, informatie. Ja. En, uh, ja. En anderhalf uur lang denk ik. Uh, het begint om drie uur. En het is meestal rond uh, kwart voor vijf, vijf uur afgelopen. Ja, ja, ja, dus er, uur je hebt een heerlijke zondagmiddag. Ja. En uh, het ja. uh, genieten van mooie muziek. En van elkaar. Dus ja. wat wil je nog meer? Gaan we kijken even naar uh, maart. Ja. Wat wil je In wat maart hebben oprichter? we iets heel anders. Hebben We een koorconcert. Trumpets of the Lord heet dat. En het heeft niets met trombetten te maken. Nee. Maar het is meer figuurlijk bedoeld. Die zangers die daar staan te zingen. Het is dat zijn evangelisch. Nou het is niet echt nee. heel erg evangelisch hoor. Okay. Het is, het is ook niet, er zitten wel wat nummers tussen. Maar uh, ja het is... Het, uh, het is gewoon ja, ik, eigenlijk altijd alles heel mooi. Want ja. ik kies het zelf uit. Dus dan zou, moet, je wel mooi dan moet je het ook ja, wel mooi vinden. Ja, ja, ja. Ja. En waar komen die Trumpets of the Lord van? Die komen uit Hoofddorp. En ja. het is wel heel grappig. Want hun dirigent dat is Dick van Dijk. Ja. En Dick is een broer van Louis van Dijk. En in 2000 heeft Louis van Dijk ons de Vleugel geschonken. Die we uh, toen de tijd van de Stichting Strandkorrels hebben gekregen. Mm -hmm. En uh, dus ik had al gevraagd: kan je niet vragen of hij weer een keer uh, kan komen spelen op ja, de Vleugel? Tuurlijk. Want het is nu wel weer een keer ja. tijd dat hij komt. En het is publiekstrikker dan ook meteen? En het is natuurlijk, ja. ja, maar het koste plaatje werd dan toch dusdanig gewoon. Ik kon hem niet. Nee, hij doet het niet voor niks. Ik nee, helaas, ja, flauw hè. Ja, zo. Ja. Ja. Ja, dat <laughs> Als we daarna gaan beginnen, dan zijn einde zoeken. Ja, ja, ja, nou toch heb je er wel bij die dan toch wel voor een uh, vriendenprijsje komen ja. hoor. Dat, met Emmy Verheij hebben we dat wel gehad. Ja. Die dan toch zo'n warm hart uh, je toedraagt en zegt van nou... Dan, is krank, uh, want, uh, dat is in wezen onbetaalbaar. Uh. Ja, die, kunnen, die zouden wij ook niet kunnen betalen. Ja. En uh, we hebben een in Janssen gehad. Nou, die kunnen wij ook niet betalen. Ja, maar dat nee. is dan weer dankzij de Lions Club geweest. En zo hebben we toch steeds met... Uh, ja. Of met het circuitpark Zand wordt een keer met Wiebe die En dat ja. kunnen wij wel op onze cv. Zetten, ja. Want daar we hebben we wel mee ja, de georganiseerd. Als, uh, dus als je uh, gaat, mensen gaat uitnodigen, heb je wel een mooie zin. Ja, ja, absoluut. Dus dat, ja. Uh, ja, dat maar is ook leuk. Dat, ja, uh, Overlopig gaan we eerst morgen uh, genieten van uh, highlights uit opera's en operetten. Ja, ja, klopt. helemaal ja, goed. Nou, uh, morgen drie uur. Drie uur. Half drie gaat de kerk open. Ja. Dus, uh, gaan we doen. Ik ja, bedankt voor weer dan. En ja. Graag tot de volgende keer. Graag gedaan. Ja. Afsluitende luid. muziek Die uh, gaan wij uh, straks bekijken. Maar we gaan eerst even samen, Arie. Uh, agenda, agenda doen, dacht ik. Ja, een gigantische agenda hebben we hier. Ik ja, zie... maar het is ook veel te doen in Zandvoort. Ja, we is echt een bruisend dorp. He. Heel dynamisch ja. allemaal. Zal ik de aftrap beginnen op? Doe jij de aftrap? Nou, Zo, ik zie hier staan. We hebben van 9 januari tot 1 maart de tentoonstelling 38 jaar Holland Casino in het Zandvoorts Museum. Dus als u nog wilt gaan kijken, gauw doen hij is bijna afgelopen ja, en erg mooie, leuk mooie tentoonstelling in ons uh, fraaie museum ja. en dan hebben we ook tot en met uh, volgende week nog de tentoonstelling de fototentoonstelling bij Pluspunt van Johan Lagarde onderwerp de Zandvoortse vrijwilligers in beeld leuk om daar een keer binnen te lopen bij Pluspunt ja, uh, erg, erg, erg leuk ja. en dan 14 februari de eerste pop-up store in Zandvoort die opent zijn deuren en de kerkstraat nummer 2B dat is dus nu hij is al open ja, ja. Uh, op de hoek ik zag het vanochtend al uh, toen ik hierheen wandelde ja nou, ik of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 Kiezen, want om zes uur begint de Valentijns Jazz aan Zee in Thalassa... met Klaus van Mechelen het kwartet. Nou, Erg leuk. Dat is een mooi, uh, mooi kwartet. Dat is Absoluut. Gedaan. Ja, dat kun je de familie molenaar wel over Ja, die hebben wel goede spullen. Uh, ja. Morgen dan, uh, hebben we het net al over gehad... Kles Concerts, een Belcanto Concert... met onder andere Wiebe Goedjes En aanvang drie uur, de Doos heeft het net uitgebreid. Dan ja, ja, op het Kerkplein natuurlijk. Uh, dan hebben we ook morgen om vijf uur middags...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 Dan gaan we naar 18 februari. Daar presenteert de filmclub Simon van Kolm Mr. Turner in het Circus Zandvoort aanvang 19.30 uur. 30. 20 februari dan de biljart triathlon toernooi in het Wapen van Zandvoort. Jawel, daar zijn ze weer. Liebere bandschoten en drie banden. En informatie is te verkrijgen bij de internetsite wapenvanzandvoort.kpnmail.com. NL. NL. Sorry. Alsof dit nog niet genoeg is, op 21 februari zijn de schoolkampioenschappen of is de finale van de Sjoel in Café Koper, aanvang half negen s'avonds. Ja, dat is uh, lach, lachkerenbrullen, de gemest met ja. het Sjoel in uh, Café Koper. Ja, en de Kids Adventure Week, 21 tot 38 februari, hebben we het uitgebreid met lanen over gehad. Prachtig spektakel, kijkt u even op de site van de Kids Adventure Week of anders bij VVV Zand. Ja, U, u kunt alle informatie... Ik ga ook langs gaan, natuurlijk. Dan hebben we nog een aantal andere zaken. Die dan gaan draaien. Zandvoortzoek, redders op zee. Info bij www.knrm.nl.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 dat is duidelijk. Wij gaan bedanken voor deze uitzending. Thomas de Jong natuurlijk, eh, vliegende kiep vandaag met de zender voor de techniek. De redactie in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerrie Rutte als eindredacteur. De koffie kregen we vandaag van Don de Grebber en de presentatie in handen van Arie Koper. Rob Petersen ja. en het hotel Hoog, Hoogland wordt bedankt voor de gastvrijheid, de koffie, de thee, het water. En we wensen u een prettig weekend en tot volgende week. Ja, tot volgende week. We gaan eruit met Black, met Wonderful Life. Graag tot volgende week en een goed weekend.